6 uur op het Baltus met het NOS Journaal. In december hebben internetwinkels zo'n half miljoen bestellingen te laat bezorgd. De grootste problemen deden zich voor tijdens de kerstdagen. Bijna 1 op de tien klanten meldde aan marktonderzoeker Q&A... dat de cadeaus pas na kerstmis werden ontvangen. Dat was meer dan in 2012, toen werd zeven procent van de pakjes te laat bezorgd. De meeste klachten gingen over bol.com. Q&A ondervroeg 3.000 consumenten.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 Wel niet, wel niet. De Franse comique Dieu Donne mocht gisteren toch niet optreden. Straks horen we onze correspondent daarover. En het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen... heeft last van psychiaters die weigeren automobilisten te keuren. Het LOS Radio 1-journaal. Uh, het Frederik de Jong. Goedemorgen, vrijdag 10 januari. In Afghanistan worden binnenkort 72 gevangenen vrijgelaten. De Verenigde Staten zijn daar fel op tegen. Het zijn namelijk gevaarlijke criminelen, zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze 72 detainees are dangerous criminals against whom there is strong evidence linking them to terror-related crimes, including the use of improvised explosive devices, the killer of Afghan cit civilians. Uh, these insurgents who pose threats to the safety and security of the Afghan people and the state are being released without an investigation and without the use of criminal justice system in accordance with Afghan law. Afghanistan is het niet eens met de bezwaren van de VS. Er is volgens de Afghaanse autoriteiten geen bewijs tegen de gevangenen. Nederland moet meer doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarvoor waarschuwde de voorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC gisteren in Nieuwsuur. De gevolgen van klimaatverandering kunnen ernstig zijn, zegt hij. Heatwaves, extreme precipitation events, that means heavy rainfall, and these are things that I think Netherlands and the people in this country should be aware of. So I would say to the people in this country that you're a society which is very vulnerable to the impacts of climate change, and I hope people will take it seriously. Volgens het IPCC staat het met 95 zekerheid vast dat klimaatverandering het gevolg is van menselijk handelen. Vorige maand zijn een half miljoen pakketjes van internetwinkels niet op tijd bezorgd. Volgens marktonderzoeker Q&A waren de meeste problemen rond kerstmis. 1 op de tien mensen kreeg zijn cadeautje pas na de feestdagen. Ik heb op de zondag voor kerst een, een boek besteld. Volgens de, volgens de website zou dat op dinsdag voor de kerst geleverd worden. Helaas was dat niet op tijd. Ze zouden tot negen uur kerstavond kunnen leveren. We hebben ze te wachten tot één uh, minuut over negen en toen dacht ik nou komt het niet meer. Q&A kreeg de meeste klachten binnen over bol.com. Directeur Ropers van de webwinkel herkent zich totaal niet in de kritiek. 0,7 van alles wat is besteld eh, konden we niet op tijd leveren... omdat de leverancier niet in staat was om dat tijdig te leveren. Het grootste deel daarvan wisten we al dagen voor de kerst... dan hebben we de klant ook ruim eh, op tijd geïnformeerd dat dat niet zou komen. Er kwamen weinig eh, klachten binnen relatief over concurrent Weekamp. Over Coolblue is helemaal niet geklaagd. Het vredesoverleg tussen de partijen in zuid soedan verloopt voorspoedig, dat zegt een van de bemiddelaars in het conflict. Agreeing on the agenda items has been a contentious issue at the beginning. Now we're tackling those issues with commitment of the parties and with full facilitation of the envoys. And uh, we try to assist as much as we possibly. Vertegenwoordigers van de regering in Zuid-Soedan en de oppositie zijn nu al een week met elkaar in gesprek. Tot concrete afspraken heeft dat nog niet geleid. De Indiaanse diplomate die in de Verenigde Staten wordt verdacht van visumfraude is het land uitgezet. Haar arrestatie leidde tot een hoog oplopende ruzie tussen India en de VS. India haalde onder meer de beveiliging weg bij de Amerikaanse ambassade in New Delhi. Toch doet een woordvoerder van de Amerikaanse regering alsof er weinig aan de hand is. route uh, Ik dat I. Any disappointment we have, we express privately. En we addressing their concerns. De diplomaten wordt ervan verdacht dat zij valse informatie gaf bij de visumaanvraag voor haar Indiase huishoudelijke hulp. Aanklagers in de VS hebben gezegd dat zij alsnog kan worden berecht als ze terugkomt naar Amerika. Mark Robin Visser, jij bent vanochtend in bergen op Zoom. Wat is daar toch aan de hand? Ja, wat is er aan de hand bij sigarettenfabrikant Philip? Morris, Daar worden sinds, uh, worden sinds gisterochtend estafette stakingen gehouden. Nu ook alweer. Ik zie de eerste actievoerders alweer achter de poort rondlopen. Ik ben nog voor de poort, maar ik mag straks naar binnen. En dan gaan we het verhaal eens even van beide zijden aanhoren bij Philip Morris. Tot zo, Mark Robin. Tot zo. Tot zover het nieuwsoverzicht. Gaan we eens even in de kranten... Nou, we. Ik ga eens even in de kranten kijken. De Telegraaf opent eh, met de kop. Langer werken, dubbele punt, hoofdletters. Nee, jeugd wil eerder stoppen. Ja, dat zal je altijd zien. Nederland is nog lang niet klaar om veel langer door te werken. Maar liefst 40 procent van de werknemers... denkt zelf niet te kunnen doorwerken tot 67 jaar. De Volkskrant uh, meldt dat sponsor Mensis excuses eist van Vitesse. U hoorde dat net ook al in het nieuws. Verzekeraar Mensis zegt de club moet het niet meenemen... van Dan Mori naar Abu Dhabi, echt eventjes uitleggen. Metro zegt dat kinderen te lang met de auto naar school zijn gebracht. Kinderen worden veel te lang door hun ouders met de, naar, naar, met de auto naar school gebracht. Daardoor hebben ze veel te weinig ervaring in het verkeer. Dat vindt het kennisplatform Verkeer en Vervoer. Dan in het AD. De Amsterda het Amsterdamse ontwerpbureau wil de Kuip heilig houden. Het stadion krijgt in een nieuw plan steilere tribunes. Met een verdiept veld en verlengde tribunes... kan het huidige Feyenoordstadion in Rotterdam plaats gaan bieden aan 70.000 mensen. In een deze week gepresenteerd plan van het Amsterdamse architectenbureau Zwartse en Jansma... blijft de magie van de Kuip wel behouden. En tot slot trouw. Dat meldt dat de inwoners van Fallujah in Irak massaal op de vlucht zijn geslagen voor gevechten. Soenieten vrezen militanten van ISIS en het Iraakse leger. En velen zien Iraks-Koerdistan als veilige haven. Elke werkdag wakkere woorden met het NOS Radio 1-journaal.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 <totstuk> Suddenly I see. Het is elf minuten over zes. Mark Robin Visser bij Philip Morris in Bergen ja. op Zoom. Daar wordt actie gevoerd, hè? Er wordt actie gevoerd sinds gisterochtend, gistermiddag. Esther Vette hè? Ik zal het even aan meneer poos vragen. Met een uh, geel jasje aan van de vakbond. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat, uh, wat doet u hier bij Philip Morris? Ik ben uh, snijderdrukker uh, bij Philip Morris. Snijderdrukker. Wat doe je dan als je snijderdrukker bent bij een sigarettenfabriek? Ja, ja dat, dat zou je niet verwachten, maar uh, op een pakje sigaretten zit een zegeltje, een waardezegeltje, En uh, daar moet een codering op gezet worden. En, uh, daar ben ik een van de mensen van die dat aha, doet. Aha. En, dat, en uh, dat gebeurt dus nu niet? Op dit moment uh, wordt er even niet uh, gesneden en ook niet gedrukt. Nee, de snijderdrukker staat buiten. Inderdaad. Sinds wanneer zijn jullie aan het estafette staken? Uh, Gistermiddag zijn we begonnen. Om, ja. uh, om twee uur hebben we de, de, de aftrap gedaan. Om half vier hebben we de eerste ploeg opgevangen ja. en uh, gisteravond de, de tweede ploeg en ja, nu staan we weer hier voor de, de ja. derde en laatste ploeg. Even kijken, jullie hebben op het terrein van de fabriek een speciaal een stukje aangewezen gekregen waar je mag staan, hè? een soort demonstratievak. Ja, inderdaad. Het uh, is dit het, is, is het, het fietsenhok of het is het, het is een overdekte, overkapte ruimte? Ja, in de zomer staan hier de motoren. Hè. Oh, het is niet een rookruimte of zo. Nee hoor. Nee. <laughs> uh, en u, dat is met linten afgespannen en uh, u moet binnen de linten blijven? Uh, ja, we hebben afspraken gemaakt met het bedrijf en uh, tot nu toe krijgen we alle medewerking. Ja. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ja. U heeft ook... Uh, oh, er komt nu koffie aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit Philip Morris koffie of is dit uw eigen koffie? Dit is Philip Morris koffie. Echt waar? Echt waar. Wat een fijne werkgever is dat. <laughs> dat je gewoon tijdens het, tijdens het staking koffie mee mag, uh, mee mag nemen. Ja, lekker hè. Ja, dat zal ik het ook wel even proeven. Zeg, u heeft een hele dikke stapel papieren in de hand. Wat staat erop? Dat zijn uh, flyers. Die, uh, ja? die zijn we vanaf gisteren uit aan het delen. Het ja? Ja. zijn eigenlijk de spelregeltjes rond, eh, rond de staking. We Aha. doen eh, twee uur per shift eh, leggen we de boel plat. Belangrijk voor de komende ploegen. Ga niet overwerken, daarmee breek je de actie. Voeg je bij de stakende collega's. Discussieer met je collega's. Hoe meer mensen ermee doen, hoe sneller succes. Ja, en het succes, dat zit hem dan dus in waar jullie naar streven... 3% loonsverhoging, hè? We gaan, het gaat om een cao, hè? We gaan in ieder geval voor de cao, hè? Wij hebben hier een ouderwets-cao-conflict te pakken. Daar komt het op meer. Wanneer inderdaad. heeft u voor het laatst gestaakt zelf? Weet u dat nog? U werkt uh, al heel lang hier, hè? Ja, ik werk hier bijna 33 jaar. En in het begin van mijn carrière uh, hadden we een staking van 9 dagen. Dat was in 1984, dus uh, dat is nog even geleden. Ja, dat was de laatste keer dat hier een uh, conflict was. We hebben nog een keer een dag gestart, maar dat had meer te maken met maatregelen van de overheid. Het was niet gericht tegen het bedrijf zelf. Nee, nee. Zeg, en hoe is dat toen in 1984 afgelopen, toen, na negen dagen? Na negen dagen werden we ja, gesommeerd om, door de rechter om oh. weer aan het werk te gaan. Dus moesten er weer sigaretten gedraaid worden? Ja. En inderdaad. met of zonder succes? Uh, ja, verdeeld succes. Uh, de, de, de jaren daarna hebben we wat makkelijker kunnen onderhandelen, dus uh, dat was een belangrijke stap. Kijk. Nou, goed. We praten straks met de onderhandelaars van FNV, CNV. Die zijn, hier, die zijn hier ook. En als het goed is, mogen we straks ook naar binnen. Maar ah. daarover straks meer. Oké, okay, Ja, Ik ben straks. wel benieuwd hoe dat eruit ziet van binnen. Ja, het is van buiten vooral een hele grote, het zijn allemaal grote dozen eigenlijk... waar je niet heel erg veel kunt zien. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er binnen uitziet. Oké, okay, tot zometeen. Tot zo. Dag. Het is kwart over zes. De show waarvan het doek viel voordat het theater openging. Le Mur van de Franse omstreden comique Dieudonné. Eerst verboden door de burgemeester van Nantes. Daarna toch weer toegestaan door een rechter. Maar uiteindelijk in hoger beroep definitief verboden want in strijd met de menselijke waarden en dus een gevaar voor de openbare orde. De mensen in Nant die te vergeef een kaartje hadden gekocht, waren daar niet over te spreken. Manuel la qui se glisse dans la quenelle, la quenelle.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 worden toegepast op Manuel Vals. Want u bent erg teleurgesteld dat het feest hier uiteindelijk, dus toch niet doorgaat. Ben oui, je suis déçu, évidemment. Je suis surtout surpris des méthodes utilisées, en fait. Maar voilà, je pense que ça va donner un bon coup de boost à Donné pour son energie en puis pour les gens qui sont là. Hij verwacht dat het uiteindelijk een steun in de rug zal zijn voor Donné. deze hele gang van zaken, waar hij toch wel teleurgesteld in is dat de show smiddags.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 En j'espère que vous serez nombreux à le rejoindre sur sa tournée en dans ses spectacles. Plenel, Plenel! Hé, Val, als we het allemaal over democratie en de Republiek hebben, waar is de Republiek? Hoe kan de stemming binnen een paar uur compleet omslaan? Want als Dieudonné's optreden in hoger beroep alsnog verboden wordt,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 François, la qui se glisse dans ton cul. La quenelle. Lekker hard in de microfoon zingen. U hoorde een reportage van cosmonaut Ron Linker vanuit Nantes. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1 journaal Met Frederik de Jong. Internetwinkels hebben in de feestmaand december zo'n half miljoen pakjes te laat bezorgd. Vooral tijdens de kerstdagen waren er problemen. Zo blijkt uit een steekproef van, markt van marktonderzoeker Q&A. Van de 3000 ondervraagde consumenten kreeg 1 op de 10 zijn cadeautje pas na de kerstdagen. Economieverslaggever Jeroen Schutteijzer in gesprek met de onderzoeker. Frank Wiks, jullie doen dit onderzoek al drie jaar. Ja, ik denk wel dat ze, wel dat ze leren. Uh, wat we in elk geval hebben gezien is dat ze de Sinterklaasperiode... zich enorm hebben weten te verbeteren met uh, veel minder uh, foutieve leveringen. Maar met kerst? Met kerst ging het mis. Uh, Hoe komt dat? Ik uh, denk dat we de schuld moeten geven aan de, de dagen waarop uh, kerst viel. Kerstavond was dinsdagavond. En dan denk ik toch dat uh, ja, op maandag... worden toch de meeste online bestellingen gedaan, zondag en maandag... En dat heeft het net niet meer gered tot aan de eh, kerstbal. Speelgoed, gifts en bijoux en games. Uh, Lego. En nu even bestellen. Zo. Dus hoeveel mensen hebben te vergeefs zitten wachten op een cadeautje? Als we het landelijk doorrekenen... zijn het eigenlijk weer nagenoeg evenveel mensen als vorig jaar. Ruim 500.000. Die geen cadeautjes kregen. Nee, in elk geval, ja, die zullen later zijn gekomen. Maar uh, dat is altijd zo moeilijk uitleggen, dat de kerstman een paar dagen later komt. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag, vertrouwd winkelen. Als ik zo'n negatieve ervaring heb, hè, zou ik dan volgend jaar gewoon weer naar de ouderwetse winkel gaan? Nou, er is een groepje die zegt dat ze dat uh, doen. Uh, maar als wij gewoon kijken nu naar de cijfers van de afgelopen jaren. We zien toch dat nog steeds, steeds meer mensen uh, online Kopen. Uh, ik heb op de zondag voor kerst een, een boek besteld. Volgens de, volgens de website zou dat op dinsdag voor de kerst geleverd worden. Helaas was dat niet op tijd. Ze zouden tot 9 uur kerstavond kunnen leveren. En jullie zitten wachten? Ja, wij hebben zitten wachten. Tot uh, 1 minuut over 9 en toen dacht ik, nou komt het niet meer. Kijk, als ze op een website beloven dat, uh, dat het, op het boek op tijd komt, dan moeten ze dat ook waarmaken. Dus uh, lukt het niet, zeg het dan niet op een website. Nou, ik had voor Sinterklaas een uh, doosje Lego. En een uh, eenvoudige koptelefoon besteld. En voor mezelf een computerspelletje. Van de drie pakketjes is er niet één op tijd gekomen? Nee. U heeft dus de Sint cadeautjes maar onder de kerstboom gelegd? Ja. Had u huilende kleinkinderen? Nee. Oh. Ik had namelijk ook Lego gekocht in de winkel. Bol, Wekamp en Coolblue, dat zijn de drie grootste webwinkels van Nederland. Pieter Zwart, directeur van Coolblue. Over Coolblue is niet één klacht binnengekomen. Daar ben ik enorm trots op. Ja, we hebben er jaren geleden heel bewust voor gekozen om zelf magazijnen neer te zetten in Nederland. Want wat doet u precies zelf? Alles wat gebeurt nadat een klant een bestelling plaatst bij ons op de website. Dus het inpakken van de bestelling, het verzamelen van de bestelling, goederen ontvangen... tot aan de distributie van het pakketje aan een van onze zeven logistieke dienstverleners. Dat stelt u in staat om uh, ja, nauwelijks klachten te krijgen? Nou, dat het druk gaat worden met kerst is natuurlijk niet een, een hele grote verrassing. Dat, dat, dat weet je jaren van tevoren, het zo. Dus, dat kun je dan heel goed op plannen. Oh, dat zal het zijn. Bol wist niet dat het kerstmis zou worden. Directeur Daniel Ropers. Natuurlijk, we zijn al het hele jaar bezig met de voorbereiding voor kerst. En we zijn nu alweer bezig met de voorbereiding voor volgende kerst. Waarom is er dan toch uh, relatief veel fout gegaan? is dit jaar minder fout gegaan dan ooit tevoren. Uh, ik denk dat u refereert aan een onderzoek wat uh, is gehouden en daar herkennen we ons totaal niet in. Uh, dit jaar is uh, 0,7% van alles wat is besteld... Eh, konden we niet op tijd leveren... omdat de leverancier niet in staat was om dat tijdig te leveren. Het grootste deel daarvan wisten we al dagend voor de kerst. En dan hebben we de klant ook ruim eh, op tijd geïnformeerd dat dat niet zou komen. We weten natuurlijk dat het een drama is ieder pakketje wat te laat komt. Maar het is zeker niet slechter dan vorig jaar. Kortom, u hoeft geen wetenschap te beloven, want u doet het al goed. En het 2014, dat durf ik zeker te beloven... gaat. Zelfs die laatste paar per uh, daar gaat, gaat nog een stuk vanaf. En we zijn echt op weg naar die 100% tijdige levering. Al dus Daniel Ropers van bol.com. Meer over het onderzoek van Q&A leest u op nos.nl. You might know how. An And you might know how to play with fire, but did you know of the murder committed yeah. in the name of love?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 ja, straks, uh, ja, als je echt de bergen in wil, ja, dan, dan heb je natuurlijk wel je accreditatie nodig of een kaartje. En dan kun je natuurlijk gaan kijken. Maar ik vond het allemaal buitengewoon vriendelijk, maar wel politie en, uh, en militairen, dat wel. Maar zonder geweren. En ja, uh, nou, ik vond het ook gewoon vriendelijk. Ik, ik, ik had er eigenlijk helemaal niet over klaar. Ik zei NOS-NSF, maar het is natuurlijk NOC-NSF. Hij was ooit wel van de NOS. De loting dan voor het hoofdtoernooi van de Australian Open... is relatief gunstig verlopen voor de Nederlandse mannen. Robin Haase en Igor Sijsling ontmoeten in de eerste ronde... een ongeplaatste tegenstander. Jesse Houta-Gallung neemt het op tegen de als 29 29e geplaatste... Fransman Jeremy Chardy. Timo de Bakker moet zich nog kwalificeren. En Kiki Bertens, in Melbourne de enige Nederlandse in het dames enkelspel treft wel een zware opponent. De als 14 ge de geplaatste Servische Anna Ivanovic. Straks na half zeven, niet alleen Frankrijk heeft een omstreden cabaretier, ook de Egyptische regering heeft zijn luis in de pels. Dit is Radio 1. Half zeven eerst het NOS Journaal Dorot Megens. Goedemorgen. De omroepverenigingen voelen zich geschoffeerd... door de plannen van de Nederlandse publieke omroep... om niet langer het aantal leden leidend te laten zijn... bij het toewijzen van zendtijd. zegt voorzitter Slachter van Omroep Max. Als dan NPO-voorzitter Haghoort van de NPO ligt... Uh, wordt dit jaar de laatste ledentelling gehouden. Slachter zegt dat dankzij de 3 miljoen leden... juist miljoenen naar programma's gaat. Bijna 1 op de 10 mensen die rond kerst cadeaus hadden besteld... zegt dat die te laat zijn bezorgd. Volgens marktonderzoeker Q&A... zijn een half miljoen bestellingen vorige maand niet op tijd bezorgd. 2012 werd rond de feestdagen 7% van de pakjes te laat bezorgd. Verzekeraar Mensis eist publieke excuses van Vitesse vanwege het besluit om naar Abu Dhabi te reizen zonder de Israëlische speler Damori, schrijft de Volkskrant. Mensis is de hoofdsponsor van Vitesse. De club reisde onlangs af naar een trainingskamp in Abu Dhabi zonder Mori omdat hij vanwege zijn nationaliteit zou worden tegengehouden bij de grens. En de verkoop van personal computers is vorig jaar scherp gedaald. Blijkt uit Amerikaans onderzoek. Over het hele jaar genomen werden er wereldwijd 10% minder desktops en laptops verkocht dan in 2012. Veel mensen geven tegenwoordig de voorkeur aan tablets en mobiele telefoons. Het weer voor vandaag vrijwel overal droog geregeld zon. En de temperatuur ligt vanmiddag tussen de 7 en 9 graden. John Bakker van de AWB. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Nog geen files, hè? Nou, twee, twee, oh. korte, ja, twee korte files. Ze zijn net twee kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. Twee kilometer. En na een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda... bij Gilze twee kilometer. En daar is de linker rijstrook afgesloten. En wat is jouw verwachting voor de rest van de ochtend? Ja, vrijdagochtend stelt meestal niet zo gek veel voor. Zo nou eens een keer niet te veel ongelukken gebeuren... dan houden we het op ongeveer 20 kilometer. Oké, okay, dankjewel.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 Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Colombiaanse regering heeft de uitvoer van steenkool... door het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Drummond met onmiddellijke ingang stopgezet. Het overladen op schepen leidt tot grote milieuschade. Drummond is hier al herhaaldelijk op aangesproken... maar heeft tot nu toe geen actie ondernomen. Het bedrijf is een van de belangrijkste leveranciers van steenkool aan ons land. Correspondent Kees Elenbaas in Colombia. Hoe erg is die milieuschade? Nou, die is heel ernstig hoor. Uh, het is de baai van Santa Marta en ook de, de stranden daaromheen... die worden echt uh, uh, overspoeld en zwart gemaakt uh, door die kolen van Drummond... Um, drie weken geleden heeft het bedrijf... nog eens een keer een boete gekregen... van 3,5 miljoen dollar. Omdat ze uh, uh, meer dan 1800 ton... Uh, kolen in, in zee... hebben laten verdwijnen. Uh, nu is dat bedrijf zeven jaar geleden al... voor de eerste keer gewaarschuwd. Maar tot nu toe hebben ze nog steeds niks gedaan. En, uh, afgelopen week... begon zelfs de president van Colombia... president Santos zich ermee te bemoeien. Die, die twitterde dat het afgelopen moest zijn... met die milieuschade van uh, Drummond. Hij heeft... Uh, de minister van Milieu die kant op gestuurd... en die heeft dus met onmiddellijke ingang het, uh, het, het laden en, en lossen van die kolen uh, stopgezet. Ja, dat, dat laden van uh, of die kolen die in zee verdwenen... ik neem aan dat dat per ongeluk ging, of is dat beleid? Nee, dat was een, een, een drijvende bak die, die, die zonk. En daardoor uh, gingen die, die tonnen kolen verloren. Wat er, je moet je voorstellen, die kolen die worden met, met, met kranen... en een openlopende band is in drijvende bakken gestort. En van daaruit gaan die drijvende bakken verderop in, in zee... naar schepen die daar liggen te wachten. Nou, bij dat laden... ...van die kranen en in die, op die open band en in die bakken. Daar gaat heel veel stof en kolen gaat verloren, gaat de, de zee in. En daardoor ontstaat die schade. Wat Drummond moet doen, dat is afgesloten lopende banden gebruiken... ...en direct in de ruimen van die schepen laden. Nog een keer, dat is zeven jaar geleden, is ze dat al verteld. Maar ze hebben nog steeds geen maatregelen getroffen. Want dat kostte veel geld. Dat kost uh, waarschijnlijk te veel geld... maar het is ook een bedrijf dat zich niet, uh, ja, niet zo uh, nauw uh, aan, aan de regels uh, houdt. Voor Colombia is, is de maat ondertussen wel vol, hoor. Het is uh, een, een belangrijke inkomstenbron voor de schatkist. Uh, Drummond die, die produceert meer dan een derde van de, de Colombiaanse kolen. Uh, um, Colombia is de vierde kolenproducent van de wereld... dus het gaat om hele grote hoeveelheden... Um, maar ja, de, de president heeft al gezegd, en nu de minister van Milieu ook... De, de, de, het milieu van Colombia is belangrijker dan de inkomsten voor de, voor de schatkist. Ja, 10% van de Nederlandse kolencentrales draaien op kolen van Drummond. Die uh, bedrijven wisten dus ook al langer dat dit bedrijf het niet zo nauw neemt met het milieu. Ja, er is al regelmatig iets daarover gepubliceerd. Er zijn ook vragen overgesteld uh, uh, aan de minister. En er zijn vragen gesteld uh, in de Kamer. Er is ondertussen is er een overzicht van, van KEMA. Uh, van van uh, de Nederlandse... Uh, uh, uh, kolencentrales die kolen gebruiken van Drummond. Dat gaat onder andere om Essent, uh, E.ON, uh, GDF, Suez en EPZ. Nou, die hebben uh, tot vorig jaar nog uh, 10% van hun kolen betrokken van, uh, van Drummond. Dus ja, die moeten toch ook geweten hebben van deze milieuschade die dat bedrijf toebrengt aan, uh, aan Colombia. Ja, nou, we gaan ze eens even bellen deze ochtend om te kijken wat ze van deze laatste ontwikkeling vinden en of zij nog steeds doorgaan met het afnemen van kolen. Dankjewel, Lees Elenbaas in Colombia. Het is zeven minuten over half zeven. Frankrijk zit in zijn maag met de cabaretier de Donné, maar ook Egypte heeft zijn eigen luis in de pels. De populaire showhost Bassem Youssef, ook wel de Arabische John Stewart genoemd... is van de zender gehaald. Maar hij is van plan om terug te komen met zijn satirisch programma The Program. Miljoenen Egyptenaren zaten tot november dagelijks voor de buis om te kijken naar de Egyptische versie van The Daily Show, waarin het gezag flink op de hak werd genomen. Maar Youssef overschreed volgens de commerciële zender CBC een grens toen hij waarschuwde dat fascisme uit naam van religie vervangen wordt door fascisme uit naam van patriotisme en veiligheid. We were just, you know, cracking jokes about the status quo. Ze maakt alleen maar grappen over dat het allemaal in wezen... niets verandert in Egypte. En het is een erg gezonde, bevrijdende manier om je mening te uiten. Het is eigenlijk om oud-ijzer, volgens Bassim Youssef. Het huidige door militaire geleide regime... of die van de afgezette moslim-president Morsi... door wie hij zelfs korte tijd gevangen werd gezet. En nu dus uit de lucht... Toch is van zelfcensuur geen sprake. It's not like what we say about the government or not or, or do not say. is In challenge. Het gaat er niet om wat we zeggen over de regering of juist niet zeggen. Het gaat erom de mensen aan het lachen te maken en ze een goede tijd te bezorgen. Een enorme uitdaging in deze moeilijke tijden voor Egypte. The panic, the het it's the hatred. De paniek, het geweld, de haat die het land verscheurt. Het is erg moeilijk. Youssef weet nog niet op wat voor manier hij weer terugkomt... maar dat hij snel weer in de lucht is, weet hij zeker. Want zo anti-regering was hij ook helemaal niet. We gingen gewoon nu en dan een beetje tegen de stroom in. I have a problem with the present media is that I mean there is a lot of uh, propagating of fear and panic. Dat is het probleem met de huidige media in Egypte. Er wordt veel angst gezaaid. En je just can't continue doing that. De show van Bassem Yousef binnenkort dus misschien weer in Egypte op de buis. Straks docenten en studenten van de TU Eindhoven werken in Finland aan een enorme ijskoepel. Het EK Allround, een kampioenschap dat iedere schaatser normaal gesproken graag wil winnen. Maar komend weekend in Hamar ligt het allemaal toch een beetje anders. Want op weg naar de Olympische Spelen verbleekt alles wat vroeger kleur had. Toch verdedigt Irene Wust gewoon haar titel en wil ook Yvonne Nauta zich weer bewijzen op het ijs. Vanuit Hamar een bijdrage van verslaggever Steven Dalebout. Tussen de Ireen Wüst-gekte op het OKT in Heerenveen... Ireen Wüst, Ireen Wüst, Ireen Wüst, Ireen Wüst, Ireen Wüst, Ireen Wüst, Wüst, Wüst... Met als hoogtepunt de 1500 meter... 1,53! 1,53 gaan we naartoe! 1,53, 31! En de Olympische Spelen ligt een periode van zes weken. Zes weken van rust. Rust in het Noorse stadje Hamar. Maar Ireen Wüst zal daar dit weekend wel haar Europese titel moeten verdedigen. Een tussendoortje. ja. Oh.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 ik hoop, ik hoop dat ik nog steeds fit genoeg ben om hier vier goede afstanden te rijden. Schaatsster Yvonne Nauta. Bijna kwart voor zeven. Mark Robin Visser, jij bent inmiddels binnen, begrijp ik, bij sigarettenfabrikant Philip Morrison. Ik ben inmiddels binnen. Ik ben hier bij een receptiebalie waar een grote uh, cilindervormige uh, voorwerp staat... waar allerlei verschillende soorten tabak in zitten. En dan kan je nog eens even zien wat het verschil is. De bovenste is de fijnste, dat is de kutviller. En helemaal onderin zit de oriënt, meneer Wassenaar. Welke, welke is uw favoriet? Nou, dat is een mixje van al verschillende tabaksoorten. Dus oh. uh, ik kan niet echt zeggen van één is favoriet. Bent u een roker zelf? Ik rook zo af en toe. Ja, meneer Wassenaar is directielid van uh, Philip Morris. Fijn dat u uh, zo vroeg al uh, hier naartoe wilde komen. U dacht, ik kom even langs, want uh, ik moet toch even mijn zegje doen. Ja, ik hoorde dat u uh, voor de poorten stond en ik wou u toch graag even binnenlaten. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, er zijn wat stakingsacties uh, gepland. Uh, die zijn gisterenmiddag begonnen, uh, vannacht doorgezet en ook uh, in de ochtendploeg zal dat uh, zijn weerslag vinden. Uh, we zijn daardoor verrast. Uh, we waren aan het onderhandelen met de vakbonden uh, over een vernieuwd CAO. Uh, we waren nog constructief aan het onderhandelen, maar we werden voor de kerst met een ultimatum voorgesteld uh, uh, geconfronteerd. Sorry. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot deze acties. Ja. Ja. Uh, we hebben net al even een beetje staan praten over hoe het met het bedrijf gaat. Sinds een aantal jaren loopt de productie wat terug. Er zijn geloof ik in 2010 ook wat kleine acties geweest in verband met ontslagen. Hoe is de stemming hier volgens u in het bedrijf? Nou, we herkennen wel wat onrust. Uh, we kennen natuurlijk jarenlang van groei, hogere productievolumes. Uh, dat is een aantal jaren is dat, uh, wat minder. Uh, er wordt minder verkocht in Europa. We produceren hier voor de grote Europese markten zoals Frankrijk, Italië en Spanje. Dat heeft te maken met minder consumptie. Maar dat heeft te maken ook van een verschuiving van de legale markt naar de illegale markt. De verschuiving van de traditionele sigaret naar het meer zelf draaien. Allemaal gevolg van de economische uh, milaarissen. Dus dat heeft een weerslag op de productievolumes uh, gehad. En daardoor is de stemming ook wat, uh, van, uh, wat minder. De stemming is in het bedrijf wat minder. De bomen reiken niet meer tot in de hemel bij Philip Morris. Nou, de arbeidsvoorwaarden en de pensioenen waar dit ceo conflict over gaat... die zijn uitstekend. We horen ja. tot de top 10% van de best betalende bedrijven. Ons aanbod die wij gedaan hebben richting de vakbonden... die zijn ook enorm concurrerend met wat wij gezien hebben in de markt. Uh, en dus de pensioenen en de arbeidsvoorwaarden die zijn goed... en die zullen ook in de toekomst goed blijven. Ja. Toch uh, zegt u, uh, wij zijn verrast door de beweging van de vakbonden. Uh, misschien heeft het wel niet zozeer direct met die beloning te maken... maar meer met die algemene stemming. Zou ja, dat kunnen? Dat zou heel goed kunnen. Dat is natuurlijk psychologie allemaal, hè? Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar dan zou ik toch aan, aan onze werknemers willen vragen... om te bekijken waarvoor je nu staat. Is dat met de onrust te maken? Die herkennen ja. wij als bedrijf. Dat nemen we ook actie toe. En we zullen ook nieuwe initiatieven daarvoor te ontplooien... om die uh, tegemoet te komen... Ja. Maar hier gaat het echt om het uh, loonparagraaf en de pensioenen. En ik zou mensen op willen roepen om daar heel goed naar te kijken. Wat ze vandaag vandaag verdienen bij Philip Morris En wat ze ook morgen kunnen verdienen bij Philip Morris, En dat is echt enorm een goed pakket. U zegt het is een goed pakket. Ik moet toch even denken. Een tevreden roker is geen onruststoker. De wat mensen heen? zijn niet tevreden. De mensen zijn uh, inderdaad, er is onrust. Uh, en dat is op zich ook heel begrijpelijk. Er zijn wat interne reorganisaties geweest. wat zijn ook planningsproblemen met vakantiedagen opnemen. Die, worden, uh, die zijn erkend door de directie. Ja. En daar wordt actie voor ondernomen. Ja. ja. En hoe nu verder? Nou, de deur zat open. Wij hebben, wij, wij... Ja, ik ben al binnen. Ja, u bent binnen en de vakbonden mogen ook naar binnen. Ja. Wij, wij hebben geen ultimatum gesteld. We waren nog middelen uh, in, het in onderhandelingen. We hebben een uh, goed aanbod gedaan. Uh, maar wij willen nog graag verder onderhandelen. En, uh, ja. dus... Zullen we het vandaag even rondmaken? Want dan hebben we dat gehad voor het weekend. Ja, als u in kan bemiddelen, dan uh, houd ik me aan. Bevolen. Nou, ik wil me, ik wil me best wel doen. Ja, nou, dat kan ik me aanbevolen. Ik denk dat ik eerst maar eventjes naar buiten moet gaan. En dan misschien weer... Of moet u nu weer nu, nu, nu weg? Nou, ik moet zo wel weg, ja. maar uh, ik zou het wel willen vragen... Van, uh, als u toch met de vakbonden praat, ja. van waarop 11% salarisverhoging... want ze hebben, 11%. Over, ze hebben het over 3%, maar alle andere componenten die erbij zitten... doen onze arbeidskosten uh, met, 3, met 11% stijgen, 10,9% ja. uh, om, om te precies te zijn. Ja. Ja, als dat wat een beetje minder kan en meer realistisch kan worden... dan, uh, dan valt het met ons uh, te onderhandelen. Dit kan nog een harde dobber worden. Ik moet even zien dat ik die 11% naar 3% terugpraat. Nou, dan Voor negen, hè? Ik wens u veel succes. Ja, nou, dank u wel. Ik ga het proberen. Ja, het Mark succes. Robin. Man, meneer Wassenaar was dat, Frederik. Ja. ja. Daar zit ik dan. Nou, van elf naar drie misschien kan je ergens in het midden van uitkomen, 3? He? <laughs> Bemiddelere... In het midden uitkomen? Ja. Heeft u nog ruimte, meneer Wassenaar? We hebben gezegd, we willen onderhandelen. We okay. hebben een aanbod gedaan van 1,75% plus 0,50. Uh, dat oh, okay. is 2,25%. We willen onderhandelen, dus daar zit nog wat ruimte. Goed zo, dat is goed om te weten. Oké, okay, dan, dan horen we dat straks. Goed. Ja, Mark Robin Visser. Oké, okay, dag. Dit is het NOS Radio 1 Journal. All you have to do is touch my hand. To show me you understand. Unless something happens to me that's some kind of wonderful, the only time my little world seems blue, I just have to look at you. Some kind of wonderful. Het is acht minuten voor zeven. In Jukka in Finland bouwen zo'n vijftig mensen aan de grootste ijskoepel ooit. Het project staat onder leiding van een docent en studenten van de TU in Eindhoven. Roel Pluimen is een van die studenten. Goedemorgen. Goedemorgen. De grootste ijskoepel tot nu toe die had een doorsnee van 25 meter. Hoe groot wordt deze? Wij zullen een koepel gaan bouwen van uh, 30 meter. Ongelooflijk. En hoe, hoe maak je zoiets? Uh, nou, dat is eigenlijk. We gebruiken twee technieken. Uh, ten eerste, we gebruiken een Japanse techniek waar een ballon wordt opgeblazen. en sneeuw en water overheen wordt gespoten. En wat wij daaraan toevoegen is eigenlijk dat wij uh, zaagsel toevoegen aan het water. waardoor het uh, zelfs drie keer zo sterk wordt. Zaagsel. Ja. ja ziet het, het er dan nog de... wel mooi uit? Is die dan nog wel doorzichtig? Uh, nee, op de plaats waar het zaagsel zit, uh, zal het niet doorzichtig zijn. Maar uh, vandaar dat we ook uh, het zaagstrijd alleen toepassen in de onderste ring. Uh, waar de krachten het grootste zijn. Waardoor die in het, in het top eigenlijk nog steeds doorzichtig zal zijn. En dit is een nieuwe techniek? Uh, nee, het is, eigenlijk, het is een combinatie van twee bestaande technieken. Is het spannend? Dus, uh, ja, dat zeker. Ja? zeker. En, en is het ja. zeker dat zoiets goed afloopt? Uh, nou, dat is natuurlijk niet 100% zeker. Uh, maar uh, het zit wel allemaal mee hier. Oké, okay. en de naam van de koepel is Pikrit de Dom? Uh, ja, het spreekt eigenlijk uit als Pike -Dom. Oh, dank je. <laughs> uh, ja. ja, het zijn vooral veel mensen die het inderdaad uh, fout uh, uitspreken. Is dit Fins? Maar het komt... nee, nee, het komt van de uh, van Tweede Wereldoorlog, Pikrit, van uh, Geoffrey Pike. Vandaar de naam eigenlijk. Wie was hij? Uh, hij heeft eigenlijk onderzoek gedaan naar, uh, naar vezelversterkt ijs. En, uh, om dit toe, toe te passen in een uh, vliegdekschip. Omdat het uh, materiaal heel schaars was in de Tweede Wereldoorlog. En hoeveel studiepunten en, uh, krijg je hier eigenlijk voor? Uh, nou, voor mij is het een uh, afstudeerproject. Oké. Okay, dus en, we... uh, ja, en waarom doen jullie jaren? dit eigenlijk? Uh, ja, voor ons is het begonnen met een afstudeerproject. En eigenlijk geëindigd hier. Uh, wij zijn eigenlijk aan het kijken of de toepassingsmogelijkheden van. Uh, ...van ijs of pijgriet uh, vergroot kunnen worden... ...zodat er in de toekomst meer mee kan worden gedaan. Bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld deze koepels bouwen of hallen. Uh, wij zien het zelf een beetje als een uh, recreatieve mogelijkheid... ...zoals die ook hier in Jukka zal worden gebruikt... Uh, ...voor een feestje of uh, hotelmogelijkheden. Een feestje in de ijskoepel, dat klinkt goed. Ja, ja. Heel dat veel betekent. succes nog. Dus, uh, dankjewel. En bedankt, Rol Pluimen, een van de studenten... die meewerkte aan de bouw van de grootste ijskoepel ooit in Finland. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. Er zijn nauwelijks overeenkomsten tussen de voorpagina's van de kranten vandaag. Langer werken, nee, schrijft de Telegraaf. Uit een onderzoek dat verzekeraar Delta Lloyd heeft laten uitvoeren... blijkt dat 83 procent van de Nederlanders niet wil doorwerken tot 67 jaar. 40 procent denkt dat ook niet te kunnen. Een foto van een man en een meisje in een open truck staan... naast wat opgerolde kleden en iets wat lijkt op een badkuip op zijn kop... te zien in trouw. De kop, inwoners Fallujah massaal op de vlucht voor gevechten. Ja, dan vergeet ik je helemaal aan te kondigen. Ewout de Bruin, ja, hallo. Ja, goedemorgen. Ja, fijn dat je me even helpt hier met het mediaoverzicht. Vanuit dat Iraks-Koerdische Erbil bericht de verslaggever... over de stroom vluchtelingen die vanuit Fallujah aankomen. Ze beschrijven de chaos in hun stad... en hebben het idee dat ze behalve door de rebellen van ISIS... ook nog door het leger bestookt worden. De Volkskrant kopt sponsor eist excuses van Vitesse. Verzekeraar Mensis eist de publieke excuses van de club... voor het niet meenemen van die Israëlische voetballer Den Mori... naar het trainingskamp in Abu Dhabi. Columnist Arnold Grunberg stelt in zijn voetnoot op dezelfde pagina voor... dat Nederland de Israëliër gewoon een paspoort had kunnen verstrekken. Dan was er geen probleem geweest. Misschien is dat de formale ghetto-mentaliteit. Maar die mentaliteit heeft de toekomst al dus, Grunberg. Nou, Goed nieuws voor al die mensen die ZZP'er zijn. Het zijn er steeds meer, horen we van de week al. En het wordt voor die zelfstandigen makkelijker een hypotheek te krijgen... melden bronnen op de woningmarkt aan het Financiële Dagblad. De autoriteit Financiële Markten gaat banken daarvoor meer ruimte geven. Eerder kregen banken juist boetes... Als als ze te makkelijk een hypotheek aan particulieren verstrekte. En de autoriteit Financiële Markten zegt in een reactie... dat banken al langer maatwerk kunnen leveren. De vereniging Eigen Huis is blij met de versoepeling. Eboot begint nu met zijn hoofd heen en weer te bewegen. Het lekker nummer. Ja, ik vind het wel een lekker nummer. Het was Black Old Sun van Soundgarden, 1994... NRC Next roept dat jaar vandaag onder meer uit tot het beste muziekjaar ooit. Ik ben het er wel een heel klein beetje mee eens. Krant blik terug op 20 jaar voor de crisis van nu. Nirvana, Blur, Tori Amos, Portis Head en meer. Voor meer fragmenten uit dat jaar kunt u ook nog terecht op de site van het NRC. En in mijn eigen gemeente Haarlem kun je beter geen meeuwen meer voeren. Staat binnenkort een boete op van 130 euro, meldt de Telegraaf. Volgens de krant is Haarlem een van de eerste gemeenten die deze maatregel invoert. Mogelijk niet de laatste, want er zijn meer gemeenten die kampen met vogeloverlast. En het is in Haarlem ook wel heel erg in bepaalde wijken. Hoor, dat je week, week, week, ochtends zo wakker wordt van die meeuwen. Mm, mm. Metro meldt nog dat kinderen te lang met de auto naar school zijn gebracht... en daardoor hebben ze te weinig ervaring in het verkeer... als ze op de fiets naar de middelbare school gaan. Een gevaarlijke situatie, zo vindt het kennisplatform verkeer en vervoer. En een hele mooie grote foto op de voorpagina van Spits. Drinken met Shaffi. Morgen begint op Nederland 2 een serie van Michiel van Erp over de opkomst en ondergang van Ramses Shafi. Diensmunsen Lisbeth List heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van die serie, schrijft Spits. Dankjewel, Ewout de Bruin. Straks Afghanistan laat veel gevangenen vrij, zeer tegen de zin van de Verenigde Staten.